We sta hier op het station van Kharkiv. We gaan zo met de trein terug naar een heel emotionele bijzondere dag samen met Vladimir Zelensky, de president van Oekraïne. Deze stad, we hebben de beschietingen, de gevolgen daarvan gezien. Er is zoveel kapot gemaakt, er zijn zoveel doden gevallen. Zinloos. Uh, woonhuizen, kantoorgebouwen. Uh, is geen enkel militair doel. Alleen maar om angst aan te jagen. Mensen eronder te krijgen. En dat is niet gelukt. En Dat gaat moeten ook niet lukken. Bijvoorbeeld, we hebben gezien hoe onder de grond in het metrostation de lessen doorgaan aan kinderen. Niet normaal, die hoort op gewone school te zitten. Uh, maar wat goed dat ze toch proberen zoveel mogelijk iets van normaliteit te houden hier. Ook voor die kleintjes, dat is zo belangrijk. Uh, we hebben afspraken gemaakt hoe we op korte termijn helpen met meer munitie, uh, luchtverdediging. Uh, en we hebben afspraken gemaakt voor de komende tien jaar, zowel militair als ook op allerlei andere terreinen. En dat is een blijvend commitment, want dit dappere volk moet deze strijd winnen, mag hij niet verliezen voor Rusland, voor hun toekomst en voor hun kinderen, maar ook voor onze veiligheid en op onze gezamenlijke waarde van humaniteit, van democratie, uh, van vrije pers hier op het spelstijl. Dit is zo fundamenteel. Er is niets tegen defensie, maar wel als het een geheel nieuw ander leven gaat leiden. Een economie met defensie als prioriteit, wat betekent dat voor Nederland en de rest van Europa? Ruim de onderkant op en vul uw zakken. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de belangrijkste Amerikaanse defensiebedrijven die profiteren van de verkoop van wapens, de CEO's van defensiebedrijven die samen met hun trekpoppen tientallen miljoenen per jaar binnenhalen, samen met de aandeelhouders van Wall Street, sociale zuivering, social cleansing, is op sociale groepen gebaseerde eliminatie van leden van de samenleving die als ongewenst worden beschouwd door het establishment zoals dakloze ouderen, armen, de zwakken, de zieken, de behoeftigen en de gehandicapten, maar ook politieke tegenstanders. Larry Fink, de topman van BlackRock de grootste vermogensbeheerder ter wereld sprak in Davos tijdens het World Economic Forum dat financiële behoefte voor de wederopbouw van Oekraïne wanneer de oorlog ten einde is door de Wereldbank op 349 miljard dollar. 323 miljard euro geraamd. Fink bevestigde dat hij al met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky gesproken heeft om de interesse van BlackRock voor de wederopbouw van het land kenbaar te maken.